1 Uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond station Rotterdam Centraal is helemaal stilgevallen door een stroomstoring. Hoe lang de storing gaat duren kan een woordvoerder van NS niet zeggen. Er worden bussen ingezet. Rusland en de Verenigde Staten zijn het in de Veiligheidsraad eens geworden over een ontwerpresolutie. die Syrië dwingt zijn chemische wapens op te geven. De resolutie wordt vannacht nog aan de Veiligheidsraad voorgelegd. De Verenigde Staten en Rusland waren het lang oneens over de inzet van militaire middelen als Syrië zich niet houdt aan zijn verplichtingen. Begin deze week wisten de ministers Lavrov en Kerry de onderhandelingen vlot te trekken. Op 15 en 16 oktober wordt in Geneve op hoog niveau onderhandeld over het Iraanse nucleaire programma. EU-buitenlandcoördinator Ashton zei dat alle partijen het eens zijn geworden over een ambitieus tijdschema. De gesprekken over het kernprogramma sleepten zich al tien jaar voort... zonder zicht op een akkoord, totdat deze zomer Rouhani... tot president werd gekozen. Minister Dijsselbloem gaat alle partijen in de Tweede Kamer... uitnodigen voor gesprekken over wijzigingen... in de kabinetsplannen voor volgend jaar. De gesprekken moeten leiden tot een breder draagvlak voor de begroting... zei premier Rutte. CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks zullen de uitnodiging aannemen... PVV, SP en de Partij voor de Dieren hadden gisteren al gezegd... dat het kabinet zo snel mogelijk moet aftreden. In de derde ronde van de KNVB-beker... zijn twee wedstrijden waarin eredivisieclubs tegen elkaar spelen. PSV speelt thuis tegen Roda JC en SC Kampbuur ontvangt NAC Breda. Dat is de uitkomst van de loting gisteravond na de wedstrijd Feyenoord FC Dordrecht. Feyenoord, dat Dordrecht met 3-0 uitschakelde... ontvangt in de derde ronde de amateurs van Hoek... en Ajax krijgt ASWH op bezoek. De wedstrijden worden eind oktober gespeeld. Het weer, vannacht koud met 4 tot 9 graden, kans op vorst aan de grond. Overdag geregeld zon en ongeveer 17 graden. In het weekend meer wind, maar wel mooi nazomerweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Frank Dumas. Welkom terug in dit tweede uur van Casa Luna. Frank Hendricks was in het eerste uur te gast. Politiek verslaggever van het Algemeen Dagblad en het Parool. We hadden het over de algemene politieke beschouwingen... die al twee dagen lang in Den Haag bezig zijn. Een oplossing lijkt niet echt... Binnen handbereik. Laten we het voorzichtig zeggen. Het kabinet zoekt de meerderheid niet zozeer in de, in de Tweede Kamer, als wel in de Eerste Kamer. Uh, en daarvoor zijn handreikingen nodig. Goed, die handreiking hebben we niet echt gezien. En dus leg ik graag in de tweede uur van Casaluna uh, de bal bij u, bij de luisteraar. Hoe komt Nederland uit de crisis? Ik wil graag ideeën horen, oplossingen horen. Uh, op 0800 1121. Dat is de telefoonnummer van Casaluna: 0800 1121. Kazaluna.ncv.nl is ons e-mailadres. Twitteren kan hashtag Dumosh of hashtag Kazaluna. Oplossingen om Nederland uit de penarie te helpen. We hebben een kabinet dat hard zijn best doet om die meerderheid te zoeken. We hebben uh, politieke partijen die uh, ook wel wat handreikingen doen... maar die vooral ook natuurlijk heel veel terug willen daarvoor in ruil. Daar moet op een gegeven moment iets gaan gebeuren... want uh, Echt heel erg bestendig is dit ook weer niet. Hoe helpen we Nederland uit de crisis? Bel ons op 0800 1121. Really Life is too short to play I've promised myself I won't do that again In 1988 was dat met, met perfect. Nobody's perfect. Um, we hebben het over de, uh, de situatie waarin we met z'n allen zitten. Het gaat niet goed met de economie. Um, althans, het gaat een heel klein beetje minder uh, slecht. Maar het gaat nog steeds niet goed genoeg. En de vraag is: hoe komt Nederland uit de crisis? Bel ons op 0800-1121. Andries. Ja, wat Er liggen miljoenen voor het oprapen, zeg jij. Zegt u. Ik zei, er liggen miljoenen voor het oprapen. Ja, in principe wel. Ze we zijn nu een beetje met, als ik zie hoe het in de Tweede Kamer gaat nu... de muggen zeggen over een paar miljoentjes hier, een paar miljoentjes daar. Terwijl de problemen veel groter zijn. En dan denk ik dat uh, we onder andere kunnen uh, bewerkstelligen... door uh, de Nederlandse arbeiders weer aan het werk te zetten. Gewoon? Ja. Ja, gewoon weer aan het werk te zetten. behouden van de overheid. En de regels zijn een beetje aan de kant. Een beetje creatief in worden. En dan denk ik dat we... de werklozen in Nederland... als die weer de concurrentiepositie... met de buitenlanders kunnen En dat... En als ze weer aan het werk zijn... hebben ze natuurlijk wat hier en daar... wat minder bedragen qua loon. Nou, dan zijn de overheid... en de UAV samen wat we aan kunnen doen, om dat een beetje op peil te houden... en dat we samen wat willen gaan. Maar Andries, wat... laten we even, even, even, even, even oppakken wat jij nou precies uh, bedoelt. Want je zegt, uh, ja. de werkloze, uh, de Nederlandse arbeider zei je... die moet weer aan het werk. Uh, ze moeten de concurrentie met het buitenland... ik vat het even samen, ze moeten de concurrentie met het buitenland weer aankunnen... Uh, okay. en dan maar tegen een beetje minder loon. Is dat zeg maar de essentie van wat je bedoelt? Uh, inleveren, ja. minder loon en dan gewoon weer ja. gaan werken? Ja, oké, okay, maar dat... Dit inkomen moet wel op peil blijven. Mensen kunnen niet uh, zomaar een uh, 50% of een 20% loon inleveren. Nee, maar daar ga je al. Want je praat al snel over uh, 20, 30% minder salaris. Ja, oké. Okay, maar ja, dit, dit, dat komt voor voor mensen die het nu wel treft. En uh, bij huis heb je het ook minder. Maar ik vind wel dat het inkomen moet op peil gehouden worden en mensen moeten ook gestimuleerd worden. Dus de werk. De moeten verantwoordelijkheid nemen, de werknemers moeten verantwoordelijkheid nemen en de overheid. Samen de schouders eronder. En dan zou ik eens kunnen zeggen van het UWV betaalt nu bijvoorbeeld een 1500 euro mm -hmm. in de maand aan iemand. Die persoon kan voor 1000 euro aan het werk. Nou, dan... Het UWV valt gewoon nog 500 euro aan. Maar dat gebeurt toch al? Ja, oké, okay, maar niet... ...op de manier zoals ik uh, met de concurrentiepositie met het buitenland... ...waar meneer Asje was, wat dat betreft op een goede weg. Wat deed Asje goed, wat jou betreft? Nou, dat is het aankaarde van uh, de positie van uh, de Nederlandse werknemer Het ging over de buitenlandse werknemers. Ja. Ja, die concurrentiepositie is niet goed. Die moet verbeteren uh, ja. door minder loon. Harder werken ook nog? Met de lonen harde werken, de inkomen moet wel op peil blijven. Maar ik vind dat gewoon alles wat een Nederlander verdient... wordt hier weer geïnvesteerd in de economie. En daar zitten we op te wachten. Rutte zegt, koop dan die nieuwe auto. Ja, maar waarvan? Ja, ja dat zei hij er even niet bij. Ja. Dat is nog een klein, maar niet onbelangrijk detail. Oké okay, Andries, ja. heb jij zelf trouwens gewoon werk? Ja, ik, ik heb altijd 40 jaar gewerkt, zeg maar van achter tot 5... Ik, heb nu weer, ik ben werkloos geworden. Ik heb nu een beentje als chauffeur en ik reis nachts. Ah, Oké. Okay. Okay. En, en ben jij nou zelf een voorbeeld van wat je net bedoelde? Voor desnoods nog minder salaris, iets anders doen en ja. gewoon door? Ja. Ik heb zeker toch 20, 25 procent van mijn loon in moeten leveren. Oké. Okay. En dat zal wel pijn gedaan hebben. Ja. Maar ja, het is niet anders. Goed. Eh, ik wens je nog een prettige nacht... Dankjewel. Blijf wakker en dank voor het bellen. Goed zo, dank Dag 0800 1121. Hoe helpen wij dit land uit de crisis? Dat is mijn vraag aan u. Oplossingen graag. Adrie, goedenacht. Goedenacht. Nou, ik, uh, ik bel wel eens eventjes over het bouwgebeuren. Mm -hmm. En dat is, uh, dat bedoel ik met uh, de beslissing voor, voor nieuwbouwplannen en locaties: rechtstreeks aan het Rijk en de lagen van bestemmingsplannen aan gemeenten. En de, de, de streekplannen van de provincies ertussen uit meteen bouwen. Er moesten, moesten 900.000 woningen gebouwd worden. Bouwen. En die, die pensioenfondsen die gaan er maar investeren. Want iedereen zeurt over pensioen, maar er zitten dus miljarden en miljarden in die pensioenfondsen. Maar wie heeft er nou in Nederland dan allemaal een pensioen? Ja. Dus buiten weet wie dan? Ja, maar goed, heb, dit kabinet probeert er voorzichtig... die uh, gelden uit die pensioenfondsen ook uh, in te gaan zetten in de economie. Onder andere uh, ja. door ze als geldverstrekker te gaan inzetten. Is allemaal nog ja. een plan. Maar even over die nieuwbouw, hè? want dat, dat, is, uh, dat is natuurlijk echt heel cruciaal. Er wordt bijna niet meer gebouwd in dit land. Nee, omdat je dus allerlei... Mag ik een beetje plat zijn? Ja, allerlei zeikers en belanghebbenden en allerlei knoeisituaties... Knoei Gedebuteerde gedeputeerde Antoine Hoijmeijers... Uh, plaatselijke uh, plaatselijk, uh, wethoudertjes... die zijn een vier wethouder... en in ene zijn ze weer voorzitter van de kerk... en weet ik veel wat lopen zij. het zijn allemaal, allemaal belangen. Ik heb eens een keer iemand een, uh, horen zeggen in Wierde... en het was meneer Weghorst, die zei... nou, uh, Adrie, ik heb eerst maar even een nieuw uh, dak op de kerk gezet. En dat zei hij letterlijk... en dan lachte hij bij... Mm. maar uh, hoe het gaat... Die, die lagen, die twee lagen moeten ertussen uit. Dan krijg je de bouw weer op uh, opgang. Ja. En verkoop maar eens zootje huurwoningen. Dat heb ik al eens gezegd. En pas die 40% korting toe voor, aan die zittende huurders. Dan heb je al een borg voor de bank. Wat bedoel je ermee, dat laatste? 40% korting? Je hebt recht op 40% korting. Als je als huurder je eigen huis koopt, bedoel je? Die huurhuizen, die huurhuizen die zijn van de mensen. Ze zijn van onszelf. We hebben zoveel moos... Zet het nou eens in. En doe het dan ook. Nou. We halen ook knoeilagen ertussen aan. Ja, dat een huurhuis eigendom is van, van een huur. Dat, dat, dat, dat, dat zal niet heel Nederland het mee eens zijn, denk ik. Maar, nou, dat is het maar, wel. maar goed, je dat punt... Dat gaat, gaat letterlijk in de wet. Ja. Nou goed, laten we het daar ja, niet over hebben. Het, maar ja, ik bedoel, nee. Wacht even, de boel op gang krijgen. Ik zeg dus, wat moet je doen? Ja. De bestemmingsplan vanuit die gemeente moet er tussen En structuurvisies. Wat is nou een structuurvisie? Ja, je hebt allemaal een visie. Ja. En dan heb je de provincie, die maakt een streep lang. Nou, flikker dat ertussen uit en rechtstreeks aan het Rijk. Je hebt ook ja. een Rijkswegenplan. Als die weg doorgetrokken moet worden, wordt die doorgetrokken. Ik heb een zoon die komt net terug uit, weet ik veel... Die, die is dan ook naar zo'n nou, een of ander derde wereldland <lacht> geweest. Daar hebben ze geen streep op de weg. Ja. Maar ze hebben wel zes autos naast elkaar. Dus wat zitten we hier nou te zeiken over milieu en weet ik wat. Ja, ja, ja, ja. Ik ben nooit geweest in die landen, maar ik, ik hoor het nou weer even... Ja, ja, ja. Maar ja maar ter ter teruguit is, weet ik veel. Maar, maar goed, lachen het dus uit te flikkeren. Nee, maar jou jou punt, jouw punt is wel helder. Uh, en denk ik ook niet eens zo uh, heel wonderlijk. Namelijk die bestuurlijke drukte, zoals dat genoemd wordt. Al die bestuurslagen die zich maar bemoeien met uh, beslissingen die op zich al niet ingewikkeld hoeven te zijn. Ja, kijk, dat plassterk bijvoorbeeld gemeen. Dus uh, die plasterk ligt nou weer, uh, weer te Zeuren. Zorro noem ik hem met die hoed. Maar ik, uh, Hij was een zijn baard en zijn snor kwijt, he heb je dat gezien? Oh, nee, nee, nee. nee. Ik ja, het hier. is weer af. <laughs> nee, maar goed, het is wel een aardige, maar ik vond hem zo'n geweldige spreker, hoor. Maar, maar ik bedoel, dan nou gaat hij zeggen van uh, uh, gemeentes van, van, van Noord-Holland, die moeten dan bij Utrecht. Ja, wat ben je nou aan het doen? Het wordt toch een warwinkel? Kijk, heften alle provincies op. Weet je, ik, net als ik zeg van nou... Heb ik zit even heel die, diep na te denken wat je bedoelt. Maar bedoel je, bedoel je dat uh, uh, uh, uh, Muiden en Weespen, dat soort uh, plekken... Ja, nou, dat... ik zit in die hoek. Oh, ja. in die hoek zit je. En die moeten dan bij Utrecht? Dat is een Noord-Hollandse gemeente. Ja, nou, nee, dat moet dan bij Utrecht. Maar er komt, niks, er komt niks van. Men is acht jaar bezig. Maar als er nou een behoefte is aan die 900.000 uh, nieuwe woningen... Doe het dan. Als, ja. het, dan, als, het, als, het, als het er dan in zit, doe het dan. We okay. gaan er niet allemaal janken in mijn wijk, zei ik, dus ik kan niet in het weiland kijken. Ja. Ja, ik, ik woon binnen, midden in de wijk, ik kan ook niet in het weiland kijken. Wat is dat nou? Ja, ja, ja, ja. jij woont in Wees volgens mij. Dat weet ik wel, maar ik ben wel een ambitie. Nee, ja, dat, <laughs> dat, dat, jij dat ja, weet, nee, snap weet ik, ik ook. wel. Kijk, kijk die, die wethouders <laughs> maar lopen het, ga, het gaat om dat bij mij het kwartje valt, dat, dat ik jou ooit al een keer in een ja, lijn nee, had. En toen hebben we het over okay, Wees gehad. Die, die wethouders hier lopen, gaan op de en een akkoord tekenen. In Amsterdam. Wat geweldig. Daar heb ik mijn groentetuintje nog gehad. Weet je? Waar ja. de rijstond. stond. Is ja. het niet volgebouwd tot Amstelveen? Dan weet ik wat. Ik zeg niet dat dat moet. Maar als je nou uitbreidt, doe het dan op een logische manier... met de behoefte die er aan is. Helder. Ben niet zo bang. Punt gemaakt, Adrie. Ja, oké. Okay. Hé, hey, dankjewel. Dus, ja, niet dat ik eigenlijk het wil lezen, maar ik denk dat veel mensen er zo over denken... Uh, ja, dat zou ik ook altijd zeggen. ze de, de, de, de ecologische zone, weet ik veel, schrijft nou meer. Schrijf mijn moeder ook altijd. Als ze een discussie verloor, zei ze, heel veel mensen zijn het met me eens. Ja, ja hoop ik. <laughs> ik hoop het ook voor je. Dank voor bellen. Ja, ik zal het niet meer meemaken, maar ja, misschien. Ah, dat weet je niet. Okay. Oh, ja. 0801121. dat is het telefoonnummer van Casaluna. Hoe komt Nederland uit de crisis? Mevrouw van Amstel, goedenacht. oh ah, ja, ik volg het. Die beschouwingen heb ik niet gevolgd hoor. Maar bij Castelluna luister ik altijd na. Met het oog op morgen ben ik nog wakker. Maar ik loop al een hele tijd met de gedachte van. Omdat ik nog wel eens uit de geschiedenis, oude geschiedenis lees. En zo was het. Want zij hebben geld nodig, hè, de regering. Daar ging het om. Mm -hmm. En ze willen dat dus uh, op alle mogelijke manieren door de burger te belasten. Uh, willen ze het vergaren. Maar er is een veel makkelijker methode. die toen uh, in de tijd van Thorbecke ook gehant uh, gehanteerd is. namelijk dat ze een lening. een bankier, die heette toen. Uh, van hal, geloof ik, mm -hmm. in de tijd van Torbikke. Mm -hmm. En toen was de staat de Nederland was ook zo'n beetje bankroet. Hadden ze veel geld nodig om allerlei werkzaamheden weer op gang te brengen. En dan werd er een lening uitgeschreven tegen een rente, een bepaalde rente. En dat moest in een korte tijd vergaard worden. En uh, er ging ook om miljoenen hoor, toen. Nu gaat het om miljarden, maar toen ging het om miljoenen. Uh -huh. en, en er moest dan volgeschreven worden binnen een korte tijd. En als het niet gebeurde, dan uh, zouden ze de belastingen verhogen, werd er gezegd. Nou ja, als jij, je hebt, als jij geld hebt, dan wil je wel rente hebben en, en geen belasting betalen juist ja. Ja. Dat je rijk bent. Nou goed, en dat is geschiet. En toen kwam de economie kwam weer op gang. Snap je? Ja. En, en daar is het mee. Het was in de tijd van Thorbecke. Uh, tussen 1813 en, en de Eerste Wereldoorlog. Ja. U kan het nalezen. Ja, ik school, wil dus even kijken. Kijk in een of... schoolboekje. Ja, ja maar. En, maar de, u kunt zich dat uit eigen herinnering nog herinneren? Nee, ik heb het. Oh, de, ja, u herinnert het zich. Maar ik ben zes, bijna 86 en uh, ik lees dat nog wel eens terug dan. hè? Ja. Uh, allerlei dingen. Zo goed als dat je in de enzo snuffelt, als je ineens iets in gedachten krijgt. Maar ik wou zeggen: waarom doen ze dat dan niet? Ze kunnen veel beter geld lenen. En rente geven, want dat brengt ze zichzelf op natuurlijk. Want het gaat erom dat ze geld moeten hebben. Ja, ja. En, de, en dan kan de, de gewone man, die, die toch al weinig verdient... die kan, die kan gewoon uh, zijn leven leven. Ja. En, en nu zitten ze iedereen, zoals dus ik ben dan bejaard... en ik heb uh, uh, een klein pensioentje toevallig. Ja, en, maar, maar uh, mevrouw van Amstel... Ja? Uw geheugen is fenomenaal. Ik ben ondertussen terwijl u praten. Waarvoor veel dank. Even snel gaan zoeken op internet. Uh, uh, en u heeft het op alle fronten goed. Uh, het was inderdaad minister Van Hal, dubbel L. Uh, in uh, 1842 werd hij gevraagd om uh, minister te worden. Uh, en toen is hij daarna is hij minister van Financiën geworden. Inderdaad, precies wat u zei. Kier, hij is bankier. Ja, uh, zijn huzarenstukje. Ik lees het even voor. Uh, een stuk uit Elsevier was een vrijwillige lening... waarmee je de staatsfinanciën uh, saneerde. De overheid kampte met, kampte met een schuld van maar liefst 2,2 miljoen euro. Dat is 2,2 miljard. Dat is voor die tijd een. ...godsvermogen, waardoor eh, de minister zich verplicht zag burgers aan te sporen om geld te lenen aan de staat. Op ja. vrijwillige basis, maar in de praktijk, dreigt hij met extra belasting op vermogen. U heeft het helemaal goed. Wat knap, wat bijzonder. Mooi verhaal. Ja, maar er waren ook minder mensen. Hè? Nou, dubbel, een, dubbel aan uh, mensen. Ja, reken dus maar je, wel op. Het dus is misschien... dat je nou over miljarden praat. En, en niet over miljoenen. Des te de bijzonderder dat, is zo... dat het toen lukte. Want misschien dat er toen 4 of 5 miljoen mensen in dit land woonden. Veel meer zal het niet geweest zijn. Maar moet je horen, die mensen die nu... Je kan geen eens sparen, want je krijgt geen rente. 1,0, 1,1. Ja. Dus ja. je kan veel beter lenen. Mensen die geld hebben... Die, dat, dat zei uh, Rutte toch. Uh, die, die, die, hou, uh, die, die, uh, die sparen. Dus ze sparen helemaal niet. Ze geven het niet uit. ja. Ja. En als jij dus in vooruitzicht stelt dat je rente krijgt, dan komt het wel los, het geld. En dan heb je die schuld, heb je die staatsschuld heb je zo afgelost. En, en de economie gaat dan vooruit. Alles ja, gaat er brolletjes weer. Net zoals toen. Want toen was, was, heette het dan Jan Sali-geest. Maar ja, ja. Ze, ze hadden een oorlog achter de rug. Dus wat anders dan een verspilling achter de rug. Snap je? Ja, ja, ja. Ja, nou, ik, ik vind het vooral een hele, hele uh, praktische en... Uh, ik, ik, ja, ik ben geen politicus, gelukkig maar. Maar ik vind het een ontzettend goed idee eigenlijk. Ja, en dat was een, een, een, een liberaal. En, ja. en Rutte is ook een liberaal. Hè, maar hij moet zijn geschiedenis, zijn eigen geschiedenis moet hij eventjes ophalen. Laat hij de boekjes maar eens deze Baron, eh, F.A. Baron van Hal. Zo heette, heette de man. Eh, en ja. hij heeft iets gedaan wat misschien wel heel erg voor herhaling valt. Een bakje. Dank voor het ja. bellen, mevrouw van Amstel. Dank u wel. Ja, dus geeft u door aan, aan de, de regerings, uh, zo, die mensen die u nou geïnterviewd hebt. Nou, ik mag toch wat? hopen dat ze naar Casaluna luisteren. Nou ja, la, je, je moet gewoon de geschiedenis bekijken. Eh, daar moet je van geleerd hebben, toch? Zeg wat of steeds? Beter dan het geneuzel van nu, hoor, steeds. Ja, ja. Oh. groen. Hij is op zijn 62 hertrouwd met een 26-jarige barones. Nou ja, afijn, ah, goed. Dank. Goed, Nou, da bedankt voor het aanhoren. Ik, ik, ik heb verteld wat ik wilde al, al lang geleden. Ja, dat... Da da da da succes met het, met, de, met het programma verder. Dank u ik wel. Ik luister altijd in Casaluna. Dank u wel, dat vinden we heel fijn. Dank u wel. Da 0800-1121 is de telefoonnummer van Casaluna. Uw oplossingen voor de crisis. Hoe krijgen we dit land weer op de rails? Um, mevrouw Meenderman, goedenacht. Goedenacht. Ja, ik heb een heel simpele oplossing. Maar ja, het zal zo zijn dat ze niet naar Casa Luna luisteren. Nou, dat als lijkt ik me toch wel weer he heel erg zwaar overdreven, zeg. <laughs> uh, als ik het goed heb, dan uh, hebben zij 680.000 kilo goud in kas. 680.000 kilo? kilo? 680 ja, ton? Goud. Hebben ze 180.000 daarvan verkocht, dan blijft er nog 500.000 kilo goud over. Maar inmiddels hebben ze dan miljarden in de knip. Ja. Ja? Dan vraag ik me af, waarvoor doen ze dat niet? Uh, ja... ja. Dat is, uh, ja, dat, dat, dat is wel even een ding. Ik bedoel, als zij het zouden verkopen, dan zijn ze nog als tiende van de wereld het rijkste met goud. Ja, ja. Uh, ja, nou goed, uh, daar is al heel lang heel veel gedoe over, want een groot deel van de Nederlandse ja. goudvoorraad ligt uh, uh, in Amerika. Dat... Her en der verspreid. Ja, ja, het is een aardig eentje weer buiten landsgrenzen. Um, ik probeer om Maar ik bedoel, alle problemen zouden ermee opgelost zijn. Want ze zouden miljarden binnenkrijgen. Ja, het totale Nederlandse is... Ja, misschien is. Ik heb ooit verteld waarom het niet gebeurt. Maar het is mij dan uh, ontgaan. Maar ik denk, ik heb die, die, die cijfers beneden toen opgeschreven. Ik denk, dit, dit moet toch de oplossing zijn. En ik hoorde nooit iemand over. Ja. Ik heb minister Dijsselbloem een brieven over geschreven, kopieën voor. Uh, Pechtold en Buma, maar ik heb er nooit iets van gehoord. Dan denk ik... Het is het probleem en is het opgelost. Waarom ja. niet? De, goud, de goudvoorraad van Nederland volgens Wikipedia is 600 ton. Daar zat u 80 ton boven. Ja. En daar 100 ton ja. onder uiteindelijk. Uh, 11% ja. procent ligt in Nederland. Dat betekent dat dus de rest, uh, dat is dus 89%, procent, uh, ligt in Amerika, in Engeland en in Canada. Ook niet zo'n lekker ja. vooruitzicht. En eigenlijk weet ook ja. niemand helemaal zeker, heb ik ooit wel eens begrepen, hoeveel daar precies van daadwerkelijk er ligt. Het zou zomaar minder kunnen zijn namelijk. Ja. Dat zou kunnen. Het is namelijk ooit voor de, voor de Tweede Wereldoorlog... is dat goud naar Amerika ja. getransporteerd... maar het is nooit teruggehaald, wonderbaarlijk ja. genoeg. Uh, maar maar goed. waarvoor zouden ze het niet doen? Ja, kijk, oorspronkelijk... oorspronkelijk was dat goud natuurlijk bedoeld... als tegenwaarde voor ons briefjesgeld. Ja, ja. Maar als je nu zo in de problemen zit... en dat geld wat ligt daar, of dat goud... Ja. dan zou je toch zeggen, neem daar wat van af... En los al die problemen op. En begin met een schone lei. Ja. Ah, ja. Nou, ik, ik hoop dat ik er nog eens een keer antwoord op krijg. Nou ja, er en... zal vast wel iemand zijn die verstand van zaken heeft. En die naar Kaas Loenen luistert. Uh, en die denkt, ik bel 0800 1121 en geef antwoord op en de vraag. En ik geef de oplossing. Nou ja, maar in ieder geval een, een, een, een, een expert opinion over uh, goud verkopen of niet. Dat, dat zou ik wel heel leuk vinden. Dank voor het bellen. Oké. Okay. Graag gedaan en het prettig vanavond. Dank u wel. Dag. 0800-1121 ja. is het telefoonnummer van Casa uw oplossingen voor de crisis. No meu deserto de não havia luz para te olhar. Para te poder iluminar Quando iluminei o teu rosto Fez-se dia no meu corpo Enquanto eu te iluminava Minha alma nascia de novo São as pequenas verdades As que guiam o meu caminho Verdades brancas como amanhã Que abre a janela do nosso destino Como o teu olhar Quando tu me olhas como a tua lembrança depois de partir, é verdade que a sombra do ar me queima. Ai, é verdade que sem ti Dios, mi lamento. Aún no sé si nuestro amor de primavera fue verdad o solo el sueño de cualquiera cuando la soledad regresa y llega el amor, me iría a la muerte. Las verdades solo existen en rincones de la mente. Esas pequeñas verdades que guiaron mi camino van dal's Mañana que abre je ventana de nuestro destino como tu mirada cuando tú me miras como tu recuerdo cuando ya te dat ik je niet kan dat ik je niet kan me Als ik je zie, dan dat ik je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 Zangeres Concha Bouika was dat met Marisa Pekka Nas Fertades heet het liedje. Radio 1, Casa Luna. Frank de Mosch Dat ben ik zitten gek. 0800 1121 is het telefoonnummer van Casa Luna. Oplossingen: hoe krijgen we, trekken we dit land uit de modder? Hoe krijgen we Nederland uit de crisis? Arjen, goedenacht Arjan. Arjan, neem me niet kwalijk, Arjan. Je hebt een plan oh, no. betrekking tot de pensioenfondsen. Wat heb jij bedacht? Nou, ik uh, hoorde net ook van je redacteur, of redactrice... Uh, een tijdje geleden is Sibinia in de uitzending geweest... en dat ging over de pensioenfondsen. En ik kan me dat nog herinneren, want ik heb daar toen zelf op gereageerd. En uh -huh. na afloop heb ik nog even een e-maildiscussie met hem gehad... waarbij hij mij uiteindelijk gelijk gaf. En waar ging dat over? Dat ging erover, dat, en dat vind ik ontzettend verbazingwekkend... en ik hoop echt dat de politici nu meeluisteren... Uh, dat er een enorme pot geld zit waar we maar geen gebruik van maken. En dat is de duizend miljard euro die in onze pensioenpotten zit. Ja. Er is geen land in de wereld die zoveel geld heeft gespaard voor de pensioenen. En er wordt steeds maar het verhaal verteld alsof dat te weinig zou zijn. Ja. En, daar, hè, en dan een argument is dan dat mensen steeds ouder worden... En dat er straks jonge mensen zijn die daar dan straks geen gebruik meer van kunnen maken... of die veel meer premie zouden moeten betalen. Ja, want de potten zijn leeg tegen die tijd. Ja, zogenaamd. Terwijl er duizend miljard in zit. Waar hebben we het over? Als je daar 1% van zou gebruiken, is de hele crisis voorbij. Wat is nou het punt? Er wordt steeds maar één ding over het hoofd gezien. Inderdaad, mensen worden ouder tegenwoordig. Maar dat is een demografisch gegeven wat al lang was voorzien. Oké, okay, het is iets erger tussen aanhalingstekens. Je kunt ook zeggen... het is iets leuker dan we dachten. Want ze worden nog ouder. Ik hoorde van de week... één op de twee meisjes die nu geboren worden... die worden honderd jaar oud, op zijn minst. Ja. Nou, dat is geweldig aan de ene kant. Vooral nou ja. dat ze ook nog gezond oud worden. Maar het punt waar het om gaat is... dat er steeds wordt gedaan alsof de... babyboomers, dat is de groep die is geboren... na de Tweede Wereldoorlog, dat is die geboortegolf... Jij ook? Ik ook, ik ben van 1950. Nee. Die golf loopt van 1945 tot pakweg 1970. Mm -hmm. De mensen uit 1945 geboren die worden gemiddeld zo op 85 jaar oud. Die uit 1970 geboren zijn, die worden ongeveer 90 jaar oud. Joepie. Nou, ja, nou de jongste van die, van die babyboomers, die sterven dus, de, de, de, de laatste, hè? Dus de gemiddelde laatste, die sterven in 2030... En die 90 jaar worden uit 1970, die sterven in 2060. En dan heb je ze echt gehad. Dan, is, dan zijn al die mensen van die babyboomgolf, die zijn dood. Mm -hmm. Maar wat is jouw punt dan? Ja, nou, dat het wel meevalt met die pensioenreserves? Ja, men doet alsof dat een blijvend probleem is. Het is een tijdelijk probleem. Ja, maar Als goed... Die, die, die nou ja, kijk, de, re ja. de rekenen is volgens mij niets zo ingewikkeld als pensioenen en pensioenreserves. Ja, dat... uh, want ja, dat... <laughs> hoe meer, hoe verder je erin duikt, hoe wanhopiger ik altijd word. Uh, ja, dat wil ik op, toch toch. Ik voor de gek houden. Die rekenrente die wordt nu gehanteerd 2,4 procent, ja. terwijl dat reëel 4 4,5 procent moet ja, zijn. Ja, de, re de, de rekenrente Arjen is het bedrag wat, wat de de pensioenfondsen uh, uh, uh, theoretisch aandikken aan de... per jaar, zeg maar, wa waardoor ze hun, uh, aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Zeg ik het dat goed? En dat is totaal fictief. Dat is een fictief percentage, je... dat klopt. De, de, de reële re resultaten uit de afgelopen 30-40 jaar dan is dat 7 à 9 procent gemiddeld. Dat betekent dat zodra deze crisis voorbij is... dan gaan die rentes weer oplopen, dan gaan de, de, de inkomsten weer oplopen. Je moet, dit soort dingen moet je uitsmeren over grote, uh, een groot aantal jaren. Ja. En dat wordt gedaan alsof het een, een incidenteel probleem is van de, van de vergrijzing. Ja, maar Arjen, dit kabinet is nou precies op dat front bezig... heeft een pensioenakkoord in elkaar getikt. Een van de onderdelen van het pensioenakkoord is dat zij willen... dat mensen wat minder pensioen op gaan bouwen. Dat is goed voor, uh, voor de economie. Mensen kunnen er wat meer geld achterhouden... Achter de hand houden en kunnen meer gaan uitgeven. Ja, ze zijn zo bang. Waarom durven ze niet van die duizend miljard... een stukje te gebruiken met de belofte... dat kun je nu vastleggen... dat je dat later weer gaat herstellen als de economie hersteld is. Dat je de, het, het, het dak repareren als de zon schijnt. Dan, dan ja. moet je juist dat weer aanvullen. Maar waarom smeren we dat niet uit over, over een halve eeuw of over een eeuw? Waarom doen we net alsof de ouderen van nu... Het probleem zijn, en de ouderen van over 10 of 20 jaar, dat is een voorbijgaand probleem. We hebben te maken overal met krimp. Er staan duizenden kantoren leeg, miljoenen vierkante meters. Daar is in geïnvesteerd, omdat iedereen zit te denken in termen van groei. Terwijl we te maken hebben op allerlei fronten met krimp. En ook hier komt krimp, in de bevolking. Die bevolkingspyramide die is aan de onderkant aan het, aan het versmallen. Ja, dus dat ja. hele probleem lost zichzelf op. We hebben geld over. We, wij, wij doen alsof we een gezin zijn... dat bij uh, hoe heet die? meneer Williams... een dubbeltje op zijn kant moet gaan bedelen... om uit de problemen te komen. Wie is meneer Williams? Spar, spar, ja, John Williams. Weet je wel van, van dat programma? Of, of dat ze naar het nieuws oh, ja. Of dat ze ja. dat... Dat in, in, in de schuldhulpverlening moeten als gezin. eventjes kleinschalig maken om het goed te begrijpen. Dat je met een gezin bezig bent om allerlei problemen op te lossen met, met houtje touwtje. Terwijl je in een slaapkamer ergens een spaarvarken hebt staan met 20.000 euro erin. Ja. En dat gaan we niet kapot maken, dat spaarvarken. Ja, ja. goed. Maar dat betekent dus in jouw ogen. Uh, dat spaarvarken moet je even een tik geven. En dan moeten we maar van die enorme berg geld leuke dingen gaan doen. Nou, niet leuke dingen. Gewoon uh, investeren in goede infrastructuur. En andere goede dingen waar, uh, waar allerlei goede ideeën voor zijn. Om, om de boel aan de gang te krijgen. En als het eenmaal weer loopt, dan dat moet je wel vooruit vastleggen. Dat je dan ook weer terugstort. Zoveel als nodig is. Maar, er zit ja, veel maar meer wat jij nu schetst, Arjan. Uh, daar gaan we bij mij toch een paar haar overheen staan. Want dat, dat, dat heet gewoon een greep in de pensioenpot. Uh, ja, dat, dat betekent, dat betekent dat namelijk dat de overheid. Wacht, wacht even, dat betekent dus dat de overheid. Uh, die pensioen gaat afromen. Uh, dat is één keer eerder gedaan met het algemeen burgerlijk pensioenfonds. Uh, al uh, en dat is een redelijk dramatische actie geweest... waar, waar uh, de ambtenaren, nu nog, de ambtenaren uh, pensioenfondsen nu nog ja. last van hebben. Ja, precies. Dat is precies. Maar dat, dat kun je dus nu op een verantwoorde manier... Toen werd het gedaan omdat er zoveel in zat... Met de toenmalige breken, hebben we het over eind jaren 80... Ja, begin jaren 90. Kabinet Lubbers. Toen zat er zoveel in dat er werd gezegd... ...nou, het werkgeversdeel van de pensioen kunnen we wel tijdelijk... Hè, ...dat werd toen gewoon ge gebruikt om, om loononderhandelingen te ja. bevorderen. Om dat goed. Nou, en nu heb je een echte reden om een greep in de pensioenpotten te doen... ...omdat aantoonbaar, volgens mij, er veel te veel in zit. Veel meer dan nodig is. Oké. Okay. Dank, dus, Dank voor het bellen, Arjen. Ah, ah, graag gedaan, dankjewel. Goeienachtig, dankjewel. Dag 0800 1121 0800 1121 kazeloenen. is ons e-mailadres. Daar kunt u ons op bereiken. Uh, daar schrijft Nel Maas bijvoorbeeld: uh, Hallo met mij. Misschien niet een oplossing voor nu, maar we moeten de eerste kamer veranderen of opheffen. Veranderen door niet partijgebonden leden, maar door onpartijdige leden die de ingezonden stukken niet partijgebonden bekijken. Maar op inhoud, de Eerste Kamer is verworden tot een verlengstuk van de Tweede Kamer... wat nooit de bedoeling is geweest. Dit werkt verlammend voor ons bestel. Ik zit, nu zit er uh, denk ik niets meer op dan opnieuw naar de stembus te gaan... Uh, met deze wetswijziging. Goed van Nel. Bil, goedenacht. Ja, met uh, Wil. Ik had een, uh, een suggestie om de zaak een beetje los te trekken van de woningmarkt, laat zo zeggen. Uh, er wordt zeg maar, door de overheid zeg maar, nu een uh, 2 miljard opgelegd aan de woningcorporaties. Dat ze dus zeg maar, terug moeten hebben van de 2 miljard of 2,5 miljard aan huursubsidie wordt gegeven. Uh, dus er wordt 2,5 miljard aan huursubsidie gegeven. En de overheid grondt het op een gegeven moment af. Die 2,5 miljard weer bij de woningcorporaties. Uh, omdat zeg maar... Uh, ja, om die woningmarkt dan een beetje los te trekken, zou je dus zeggen, hè, moet je goed, laten we de eerste huren uh, in de totaliteit. Dus zeg maar met een kwart verlagen. Mm -hmm. Waardoor dus zeg maar de totale huursubsidie dus zeg maar afgeschaft kan worden. Nu houdt de uh, overheid 2,5 miljard over. te kijken of je nou dus zeg maar 2,5 miljard aan de bovenkant dus eerst uitgeeft 2,5 miljard, en dan naderhand 2,5 miljard. Uh, heet het uh, afrond. Ja, ik bedoel, het is dus een beetje rondpompen van, van, de, van de gelden. Woningcorporaties hebben de laatste tijd toch een, een, uh, ja, een rommeltje van gemaakt. En is het misschien handiger om het op deze manier op te lossen. Dan kan je aan de andere kant zeggen, de, ja, de mensen die scheef wonen, die moeten dan zeg maar een soort huurbelasting betalen. Mm -hmm. Dit kan heel makkelijk via de, zeg maar, de belastingdienst worden geregeld, want het Iedereen moet tegenwoordig. De belastingdienst vult al iedereen zijn gegevens in. Ja, scheefscheefwoners zijn mensen die eigenlijk te veel verdienen... voor de woning waar ze in zitten. Ja, en dan kan je dus zeg maar... Uh, ja, uh, in de huid, mensen die dan... Uh, wat zou ik zeggen, die in scheef wonen... die krijgen dan huurbelasting... maar dan kunnen ze ook dus op een gegeven moment zeggen... nou, ik moet te veel huur betalen... of te veel belasting, ik ga een woning kopen. Dus dan kun je die markt... die kan je dan een booster geven om te zeggen... nou ja, we moeten luisteren, mensen die nu zeg maar, worden getroffen door die belasting... die hebben dan nog een gedeelte belastingaftrek. Ja, ja maar bij de essentie van wat je zegt is verhuur, uh, sorry, verlaagde huren. Uh, dat scheelt een hoop huurs, uh, huursubsidie. Dan heb je eigenlijk al een groot deel uh, uh, van de marktverstoring heb je eigenlijk al, uh, teniet gedaan. Ja, je hebt die 2,5 miljard die houdt, die hoef je dan niet zeg maar, rond te pompen naar de, al die mensen die de dus zuursubsidie ontvangen. Ja, en bovendien kan je de woningcorporatie met rust laten... want die, uh, uh, dat bedrag wat de overheid, de, het kabinet nu wil van ze... dat hoeft dan ook niet meer. Nee, ja, want nu pakken ze dus zeg maar... ze de pompen het eerst het geld, die 2,5 miljard naar al die huurders... die moeten dat in wezen dus zeg maar bijstorten bij een huur. Het is dus zeg maar allemaal uh, ja, romslomp, laat het zo zeggen. En dan zegt de overheid, ja, weet je dat, die huurcorporaties... die moeten maar 2,5... Maar je hebt weer terugstorten. Ja, ja ik denk ja. ik. Ja, het is. Een, ja, wat zou ik zeggen? Het is meer een gekkenhuis. als dat het een, een, een, een. regering is die, dus een beetje. op een normale manier. zeg maar. Uh, zaken regelt. Laat het zo zeggen. Wil, wat is jouw jou, jou betrokkenheid bij dit dossier? Hoe kom jij hiertoe? Nou, omdat ik zeg. Nou, ik heb een vriendin die zit bij de VVD. En ik <laughs> heb er altijd dus al. Uh, wat zou ik zeggen? Ja, daar ben ik in discussie met haar. Ik zeg, moet je eens luisteren, er wordt zoveel geld aan huursubsidie uitgegeven. En mensen die dan op een gegeven moment zeg maar een klein huurtje hebben... Uh, die, ja, die vragen huursubsidie aan en die, ja, die krijgen dan, zeg maar... Ik, nou dat, dit hield eigenlijk een beetje verband. Mijn zoon, die woont in Haarlem en die moest op een gegeven moment een woning hebben. Nou, toen was er een mannetje, dat is zo'n melker. die heeft een pandje en die heeft dan drie wonentjes gemaakt in een, ja, in een pand wat eigenlijk geschikt is waar ja, normaal gesproken één gezin in zou kunnen wonen. Maar omdat het drie etages heeft, dus een begane grond, eerste etage en een zolder, heeft hij het dus zeg maar laten splitsen bij de gemeente. De gemeente is erin meegegaan en dan krijgt hij dus zeg maar over al die drie pandjes krijgt hij dus zeg maar huursubsidie. Ja. Zo'n vent die verdient ja eigenlijk al een huursubsidie al heel veel, maar die me mensen die erin zitten, die betalen in wezen te veel huur, laat het zo zeggen. Ja. Ja. Is een, wat zou ik zeggen, het is een één etage. Uh, even kijken, één kamertje, een keukentje en een slaapkamertje. Maar het is niet groter dan zeg maar, uh, nou, wat zou ik zeggen, 18 vierkante meter. Ja, ja, ja. Goed. En dat betaalt hij voor uh, zeg maar 650 euro. Dan krijgt hij 200 zoveel euro, 280 euro subsidie op. Ze dus zit die zelf voor, uh, ja, zou ik zeggen, voor 300, zelf euro. Ja, 370 euro. Ja. 370 euro. Goed, het kan allemaal, het kan allemaal een stuk simpeler... En, en daarmee waarschijnlijk ook een stuk uh, efficiënter nou, ja. oh, en nog goedkoper. Ja, zeg maar, want dat is, zeg maar, er wordt natuurlijk aan alle kanten, wordt er... Ja, ik wil niet zeggen dat iedereen dus, zeg maar, die huursubsidie ontvangt, dat hij fraudeert. Maar dat is, zeg maar, uh, ze hebben het zelf niet eens in de gaten... hoeveel geld er dus mee rondgevonden ja. wordt. Laat zo Helder. Je hebt je punt gemaakt, Dankjewel. Okay. Avond. dank je wel. Oké, dank dank voor het bellen, dank je wel. Hoe komt Nederland uit de crisis? Bel ons op uh, 0800 1121. You got to see it through And try to be tender, hold her Let's mm -hmm. En klaar was dat met Hold On uit uh, april 2009. 801121 121 uh, ideeën om Nederland uit de crisis te helpen... hoe gaan we dat doen met z'n allen? David, goedenacht. Goedenacht, hi. Je spreekt met David. Hi. Dag David. We hebben een uh, cultuuromslag hi. nodig. Ja, nou, weet je, ik, ik vind het dat heel moeilijk, hoor. Want dit soort vragen, ik, ik zit erover na te denken... En... Dan hoor ik alle antwoorden. En die zijn eigenlijk altijd heel erg specifiek op... Uh, laatst was geloof ik, uh, je moest iets met de huur doen... Of met de huursubsidie of dat soort dingen. Mm -hmm. Dat zijn allemaal heel erg... Uh, uh, ja, uh, nou ja, één oplossing. En die zien we allemaal, denk ik. Dit, uh, als je straat opgebroken wordt en een half jaar later weer... Dan denk je, nou, had dat niet tegelijk gekund. Mm -hmm. Zoiets. Weet je, dus dat, dat ziet iedereen ik, wel. Maar... Ik hoor er maar aankomen. Nou... Nou ja, ik zeg het eigenlijk al, weet je. Dat zijn eenzijdige dingen. Waar we, we zien overal wel oplossingen. Dat zie jij ook waarschijnlijk bij je werk. Dat je denkt, nou, misschien had hier wel één technicus kunnen zijn. Of weet ik veel wat. We hebben er één. Ja, dit is een heel ja, slank ja, bedrijf. Hadden er twee kunnen zijn misschien Eén regisseur in. en één technicus. En, en een presentator. Oké, okay, ik ben God niet hoe dat werkt. Ik, ik noem maar wat. Nee, maar wat mij verbaast is dat ik... Uh, uh, hoe meer ik naar dingen kijk, dan denk ik, oh ja... Ik zie heel veel slimme mensen die eigenlijk bezig zijn met, een, met iets te verkopen. En ze verkopen niet zozeer een, een, een, een, een betere maatschappij, heb ik het idee. Maar veel meer een, een, een, ja, eh, iets waar zij zelf verder mee komen. Als, um, uh, ja, het, alles wordt bijna een product. En wat, wat ik heel erg jammer vind, is dat ik denk, van ja, als je nou heel slim geboren wordt... Dan, dan heb je eigenlijk al een mazzeltje. Dan kan je heel denk ja, probeer op die manier wat, wat terug te geven... of iets, iets te doen voor de maatschappij. En ik heb maar door precies wat te doen? Door, door te komen met, met, uh, met een visie, bedoel je dat? Met, met een idee van waar het heen moet met dit land? Nou, dat, dat vind ik ook alweer heel erg groot. Ik vind visies en... weet het, uh, Als je naar de PvdA kijkt, die had hele mooie visies in de jaren 70. En volgens mij zijn daar heel veel dingen misgegaan... Uh, ik, ik denk dat het veel meer met de mentaliteit te maken heeft. Weet je? Uh, de, dat je gewoon uh, uh, probeert van hoe, hoe komen we verder. Nou, uh, de wetenschap. Wetenschap weet heel veel dingen. Nou, wat je nu heel veel ziet in politiek is dat ze de wetenschap gebruiken op het moment dat ze het kunnen gebruiken. Geven ze een weerwoord, dan zijn ze niet thuis. Weet je, en dat, dat vind ik hele rare dingen, uh, nou, als je naar strafrecht kijkt of, of weet ik veel wat voor dingen dan ook allemaal, dan, dan, dan wordt er gezegd van, nou oké, okay, uh, hartstraf helpt niet, uh, belonen helpt, nou, dat is natuurlijk heel vervelend, want iedereen wil natuurlijk uh, dat uh, als je in je huis is ingebroken, dat er iemand de bak in gaat, nou, begrijpt iedereen, maar er wordt niet gekeken, naar wat willen we? Dus ja. Willen we verder? Ja, uh, je ja, je kan iemand wel de bak insturen, moet je eens naar Amerika kijken. Er, zitten, uh, er zit geloof ik uh, 3% in de bak. Ja. <laughs> het wordt alleen maar erger. Ik, bedoel, uh, ik ik zat laatst weer te denken, zie je een mooi voorbeeld uh, van wat doen al die overvallers? Ja, die, die, die stelen allemaal een RS4 Audi. Nou, dat is een hele snelle auto. Ja. Dat is het meest voorkomende. Ik denk, hoe ja, doen ze dat nou? Ja, als je in de bak zit, leer je hoe je dat moet doen. Moet je die twee draadjes met elkaar verbinden, heb je zo'n snelle auto. Weet je, dat is zeggen van nou, oké, okay, dat is dan pech van het systeem. Maar er wordt helemaal niet gekeken naar wat is effectief, waar willen we naartoe? We willen een betere wereld, we willen samenleven. Er zijn dus mensen bezig met alleen maar uh, hypotheken te verkopen. Er blijkt dus voordat die hele kredietcrisis, er waren hele goede systemen. We een waren hele goede systeem van, jongens, niet over deze marge, niet over die marge. Dat is de grens. Wat gebeurt er? Uh, ja, nou, die grens is bereikt, uh, we ja. kunnen geen hypotheken ja. meer verkopen. Nou, dan gaan we dus naar Den Haag en zeggen, ah jongens, hé, hey, dat, dat, dat, dat grensje kan toch wel een beetje opgerekt worden. Nou, we rekenen het allemaal op en dan gaat het uiteindelijk na tien jaar of na vijf jaar mis. Elke wetenschapper, ik maak het een beetje karikatuur misschien, maar elke wetenschapper had je dat verteld. Ja, ja. Hier is de grens, daar moet je niet overheen. Ja. Ik heb een aantal vrienden die dat heel goed begrijpen. die zeggen ook altijd, die zitten ook in dat, in dat wereldje. Zeggen, jongens, dit is de grens. En dan komen er van bovenaf voor. Zeg, ja, nee, we willen wat meer verkopen. Wat, wat voor wereldje ja, bedoel jongens, je precies? Wat voor wereldje zitten die vrienden van jou? Econometristen, uh, actuariaat, uh, ah, ja. jongens die heel erg be bezig zijn. Weet Rekenmensen. Je, in, in, ja, en die dus dat soort dingetjes allemaal verzinnen. Dit zijn jongens die er niet zo blij mee zijn, uh, zal ik je eerlijk zeggen. Die... die die mij dus ook eigenlijk vertellen wat ik kort door de bocht eigenlijk altijd al denk te denken. Uh, ja, hè? goed. Een, be een beetje visie, uh, wereldverbeteraarschap, uh, dat moet kunnen. Sterker nog, dat is wel eens heel, he uh, uh, heel goed. En dat zou ook wel eens de weg naar boven kunnen gaan uh, wijzen. De weg eruit. Hmm, het, wat... <laughs> ik heb niet het idee... Uh, ik heb het idee dat, dat, dat, dat we in een verkoopmaatschappij leven. En ook in de politiek. En je mag, ook, je mag toch wel eens ja, kijken. Van, waar komt dit nou geeft, vandaan? Niet waar niet. komen onze problemen nou vandaan? Het is eigenlijk allemaal heel duidelijk. Nou, we hebben het wat fout. Ja, goed. Maar, En laten we het oplossen, eigenlijk... David. Nee, ik wil graag naar de volgende. Ik wil graag naar de volgende ja, tel. je wilt. Je wilt... Ja, en jou, de, de, verbinding, de verbinding met jou is niet echt heel geweldig, want daar viel nee, nu ik nu weer een hele zin is uit. Nee, ik heb op telefoon, omdat de, de landlijnen werken niet. Aan, okay. Oh, dat ja. vond ik. Die zou wel moeten ja. werken. Dank voor bellen, David. Ja, alsjeblieft. Dank je wel. Uh, Willem, goedendag Goeiedag. Je mag het zeggen. Ik, ik ben blij dat we toch nog aan het eind van het uur aan de, de lijn komen Ja. Ja. Uh, ik wil graag reageren op de stelling hoe komt Nederland er weer boven op de rails. Uh -huh. En dat is uh, een hele goede stelling, want daar maken vreselijk veel Nederlanders zich zorgen over. Uh -huh. uh, ik wil dan uh, inhaken op uh, uh, de afgelopen twee dagen, de algemene beschouwingen. En mijn eerste opmerking is, ik heb me uh, eigenlijk een beetje geërgerd aan het... De, het spel. wat gespeeld wordt. En waar heb Ieder je precies aan geërgerd? van boven. dat. Ja, dat is het spel. Ja. En dat het is geen spel. We zijn. door die met Nederland beter. Ja, en, maar wat, waar specifiek. heb je je aan geërgerd dan? Nou, ik, dat ga ik vertellen. Mijn moeder zei altijd. Uh, beter ten halve gekeerd. dan ten hele gedwaald. En ik denk dat dat. op dit moment. Uh, zeer zeker van toepassing is. Want ik denk dat we ons moeten realiseren... dat uh, links en rechts niet mixen. Net, als, net zo min, ik heb het een paar weken geleden gezegd... zwart en wit in de schilderkunst wel mixen... doen ze dat in de politiek niet. Daar stuiten ze boven op elkaar... en dat hebben we de afgelopen twee dagen kunnen zien. Dus... Ik zijn, zou zeggen... Laat het kabinet knallen zo snel als het kan, want iedere tijd die we verder met elkaar investeren is verloren tijd. Het is echt, uh, men komt niet verder. Ja, maar goed Willem, het alternatief is dat, uh, dat dan uh, andere partijen de grootste worden. De vraag is natuurlijk of daar dan weer een werkbare meerderheid uit moet komen. En zal gaan komen. En het betekent links of rechtsom dat er een hele tijd uh, dit land weer niet bestuurd gaat worden. Maar waarom gunnen we de andere partijen die kans niet een keer? Nee, maar dat, dat kijk, is mijn punt ze niet. Ze zijn niet de slimste in, uh, in omgaan met uh, media. Maar... Nee, nee, nee, dat is mijn punt helemaal niet. Mijn punt is, dan wordt dit land weer maandenlang niet bestuurd. Dat wordt het toch niet. Aha. Oké. Okay. Ja, niemand bestuurt het land. De vakbonden besturen het land als ze de kans krijgen. En de sociale partners die regeren wat uh, ons land zou moeten besturen. Maar onze regering bestuurt niet. Ja. Oké, okay, Willem, dankjewel. Ik heb nog één beller, als je het goed vindt. Oké. Okay. <laughs> en dan. Uh, ik, uh, de... ik zou willen aanraden om uh, uh, um naar Buma te luisteren. Ja. Oké, okay. uh, daar hebben we het eerste uur uitgebreid over gehad. Dank voor het bellen, okay. dank je wel. Henk, goedenacht. Ja, nacht. Sorry voor de haast, maar we hebben nog vier krappe vier minuten. Nou, ik zal me best wel onszelf af te okay, uh, Hoe komt Nederland uit de economische crisis? De economische crisis die wij hebben... dat is eigenlijk een binnenlandse crisis. Onze export groeit nog steeds... Maar wat het probleem is, is dat alle Nederlanders op hun geld blijven zitten. Mm -hmm. En het op spaarrekeningen laten staan in de pensioenfondsen met een duizend miljard. Dat is al eens even voorbij gekomen. daar ga ik maar niet meer op in. Die hele ellende is begonnen met Lehman Brothers in 2008. Mm -hmm. En vanaf dat moment hebben alle politieke partijen hier in Nederland, maar ook in het buitenland, een wat raar, paniekerig ik herhaal, paniekerig voetbal gespeeld. Waardoor ja. mensen onzeker worden. Maar waar zit de oplossingsrichting? De oplossing zit, er, zit, er, zit er erin dat de politiek is eindelijk weer duidelijke lijnen uit gaat zetten. Mensen willen weten waar ze aan toe zijn. Mensen, hebben, mensen zijn helemaal niet zo geïnteresseerd... in of ze nou 1 procentje meer verdienen of 1% minder krijgen. Mensen willen weer de zekerheid hebben. En die geeft de politiek niet... En ik heb mij ook inderdaad de afgelopen twee dagen mond en blauw geërgerd aan die, aan die uh, toestanden in de Tweede Kamer, bij die algemene beschouwingen. Mm -hmm. Iedereen wil zijn eigen gelijk, al die, dat is van de SP tot de PVV. Daar, dat is voor dit kabinet ook niet te doen. Alsof dit kabinet schuldig is aan de ellende waar we in zitten, dat is helemaal niet zo. Ik denk gewoon dat je een duidelijke lijn uit moet zetten... en dat alle politieke, politieke partijen daar mede verantwoordelijk voor zijn. Hmm. Maar, maar ik zit even, ik zit even uh, nog na te denken over wat je precies bedoelt met een duidelijke lijn. Dit kabinet heeft uh, uh, beleidsvoornemens. Uh, daar, daar is in de Eerste Kamer geen meerderheid voor, voorlopig. Uh, maar het is wel een lijn, toch? Wat dit, je kunt het er eens heeft, je kabinet, kunt het niet mee eens zijn, maar kab... ze vinden wel wat. En dit kabinet heeft een lijn uitgezet en dat is vooral 6 miljard bezuinigen. Ja, dat is de belangrijkste lijn. En die ja, Dat zijn de da, twee belangrijkste worden, lijnen. Daar worden ontzettend drama over gemaakt, alsof iedere individuele Nederlander daar nu zoveel last van heeft. Dat is niet zo. Je moet die lijn gewoon door blijven zetten. En dat moet je een tijdje vol durven houden. Je moet eens wat, en die politiek moet weer eens leren op de wat langere termijn na te denken. Ja. En ook beleid te gaan voeren. En dan weten, dan weten burgers weer waar ze aan toe zijn. En dan durven ze die auto en die ijskast en dat nieuwe huis de jacht van uh, premier Rutte wel te kopen. Maar dat durven ze nu niet, omdat ze gewoon niet weten waar ze aan toe zijn. Ja, maar dat betekent dat dit kabinet dus eigenlijk gewoon niet zo zenuwachtig zou moeten zijn. Uh, en, en dan mag geen meerderheid in de Eerste Kamer gewoon doorzetten en maar kijken of het lukt of niet. Ja, de, de, de politiek in zijn geheel, maar dit kabinet in het bijzonder moet weer eens leren om vertrouwen te winnen. Zoals bijvoorbeeld de man als Wim Kok dat kon. Ja, we waren we een beetje andere tijden toch ook, hè? Nou, het waren andere tijden, maar Wim Kok was zelfs bij liberalen... die vvd stonden heel populair. Ja. En het was gewoon omdat hij... hij werd beschouwd als betrouwbaar. Ja, dat en is een mooi geïngestel. Nu wordt er over letterlijk alles onderhandeld. Over ja. iedere wasknijper wordt over onderhandeld. Ik denk dat je daar eens mee op moet houden. Ik wil je hartelijk danken voor het bellen graag gedaan. En een prettige nacht nog Henk. Dankjewel. Ja, Morgen in Casaluna uh, is uh, Albert Hering gaat de gast schrijver van het boek De Laatste Wens van Moek. Um, Klaas Durpsteen zit op deze stoel, presenteert die uitzending um, en op deze zender gebeurt er ook van alles. Nachtzuster Astrid de Jong staat warm te draaien aan de andere kant van de ruit van Omroep Max. Zij gaat u uh, de komende uren bezighouden. Blijf luisteren. Dank voor het luisteren en nog een prettige nacht.